Maar goed, het ligt altijd een beetje ongunstig in het begin, midden in de winter. Dus uh, we hebben wel dagen waarop we de, de feestdag of, of een dag van de progrie of een dag voor de medewerkers, voor de vrijwilligers bijvoorbeeld. Maar meestal doen we dat uh, aan het einde van het werkseizoen. Dus voor de vakantietijd of juist weer in september als alles weer uh, gaat beginnen.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 When, When the band, band finished playing, playing, they held out for more. So the natural was swinging, all the junk they we were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the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 ik bedoel, ze belemmeren ook uh, zeggen het de uitzicht op het geheel van de kerk niet. Uh, die pilaren en ook de versieringen, die, die, die daarboven de pilaren zijn, in graniet uitgehouwen. Dat zijn twaalf koppen. Twaalf koppen zie je hier. En die verzinnenbeelden, eigenlijk staan symbool voor de twaalf stammen van Israël. Uh, maar ook voor de twaalf apostelen uh, zeggen...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 je ziet ook een soort bergvorm, dus de Calvarieberg waar Jezus de dood is gebracht. Daaruit stromen, als het ware, zeven stromen, ook weer in mozaïek uitgebeeld. En die staan symbool voor de zeven sacramenten bij ons in de kerk. Zeven sacramenten, vaak verbonden met zeven levenskruispunten ook in, in ieders leven,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 Perfume fills my head. The stars get red. We're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 forgive me.